Ik zal inshallah nu in het kort een samenvatting geven van de preek in het Nederlands. Ik ben begonnen door te zeggen dat wij nog steeds bezig zijn met het behandelen van het onderwerp de dood. En wat zich na de dood allemaal zal voordoen. En ik heb gezegd dat wij ons zouden moeten voorbereiden op de dood. Het zit namelijk aan te komen. Ik wil tegen ieder zeggen dat hij van tijd tot tijd even de tijd moet nemen om stil te staan bij de dood. Want degene die zich de dood van tijd tot tijd herinnert, zal niet het slachtoffer worden van onachtzaamheid. Dat zou niet gebeuren. De meeste mensen vallen ten prooi van onachtzaamheid omdat ze geen aandacht hebben voor de dood. Degene die steeds blijft denken aan de dood. Diegene zal ook steeds blijven werken voor het hier namast. En als hij plaatsneemt in zijn graf. En de verschrikkingen van het graf komen op hem af. Dan zal het gebed het voor hem opnemen in het graf. Dan zal hij omgeven worden door zijn goede daden. En als ik word gevraagd. Over de zaken die helpen om de verschrikkingen van het graf te overwinnen, dan zeg ik altijd: denk er altijd aan om jezelf ter verantwoording te roepen. Het is beter om de rekenschap hier in het wereldse leven af te leggen dan in het hiernamaals. Het is beter dat de persoon voor het slapen gaat, even een uurtje, een paar minuten, even gaat zitten. ...en zichzelf afvraagt... ...wat heb ik vandaag gedaan... ...aan goede daden en slechte daden. En dan moet hij ook proberen... ...de goede en de slechte daden... ...tegen elkaar af te wegen. En dan moet hij kijken... ...heeft hij de dag positief... ...of negatief... ...afgesloten. Doe dat, beste mensen. Je zult er heel veel baat... ...bij vinden. Zorg ervoor dat je niemand... ...in dit wereldse leven onrecht aandoet... Als je broeder van jou vraagt om hem zijn eigendommen terug te geven, doe het. Het is beter om het hier te doen dan daar in het hier was. Want daar zul je met je eigen hasanat, met je eigen verdiensten, de schulden moeten aflossen. Het gebed wat jij hier hebt verricht, het zaket wat jij hier hebt uitgegeven, zal natuurlijk op de dag des oordeels tot hasanat verworden. Die hasanat die je hard nodig hebt om het paradijs binnen te gaan, moet je afstaan aan die mensen geven. Beste mensen, wij moeten wakker worden. De meeste van ons verkeren in een lange slaap. De meeste van ons weten niet dat de dood op hen afkomt. Probeer je het volgende in te beelden: en ieder van ons zal plaats nemen in het graf. Dan wordt een gat in de grond gemaakt en vervolgens wordt je daarin geplaatst. En een mortmijn, een persoon die goed is geweest, zijn graf zal worden verlicht. Zijn graf beste mensen. Die zal paradijselijk gedecoreerd worden. En er wordt een opening gemaakt. Naar het paradijs. En hij kan zo. Die persoon die daarin ligt. Kan zo naar zijn plek in het paradijs kijken. Maar degene die slecht is geweest. Een kefir. Een ongelovige. Die de boodschap van Mohammed. Ten oren is gekomen. En hij heeft er niks mee gedaan. Diegene. Die heeft grote problemen. Diegene. Die heeft ook geen daden die het voor hem kunnen opnemen in het graf. Hij heeft niks bij zich. Zijn graf zal vernauwen, zoals in de overlevering staat. En dan zal een opening gemaakt worden naar de hel. En dan zal eigenlijk de hitte van de hel op hem afkomen. En de hitte van de hel, beste mensen, verschroeit van een grote afstand. Er blijft niks van je over. En op dat moment komt er een man binnenwandelen in zijn graf. Een man met een verschrikkelijke vertoning. Een man met een verschrikkelijk gezicht. Verschrikkelijke kleding die hij draagt. En hij stinkt. Hij ruikt onaangenaam. En op dat moment vraagt de persoon: Wie ben jij? Om zomaar mijn graf binnen te komen: Wie ben jij? Hij zegt tegen hem: Ik ben jouw daden. Jouw daden, jouw slechte daden hebben de gedaante gekregen van een lelijke enge man. En die komt jouw gezelschap houden tot aan de dag de zorg. Ik ben jouw daden zegt ik tegen jou. Herken je mij niet meer? Ik ben het. Ik ben het drinken van alcohol, dat door jou is gedaan. Ik ben het verwaarlozen van het gebed, dat door jou is gedaan. Ik ben het slecht spreken over andere mensen, dat door jou is gedaan. Ik ben het afleggen van een valse getuigenis, dat door jou is gedaan, zeg ik tegen jou. Ik ben jouw daden en ik kom je gezelschap houden. Beste mensen... We zouden moeten denken aan het dood zoals ik al eerder zei. We zullen er aandacht aan moeten geven van tijd tot tijd. En we zullen één ding moeten weten op de dag des ordees. In het grap begint dat al. Zullen de mensen zich in twee groepen splitsen. Een groep die behoort tot de inwoners van het paradijs. En een groep die behoort tot de inwoners van de hel helder. Een groep die de allerhoogste gradaties in het paradijs zou bewonen en een groep die de allerlaagste niveau van de hel zal bewonen. Mensen die gemaakt zijn voor de gunst van het paradijs... en mensen die gemaakt zijn voor de verschrikking van de hel. Dus vraag jezelf af, tot welke van deze twee groepen behoor jij Dat is een vraag die wij ons allen moeten stellen. En als we kijken naar onze vrome voorgangers... zoals ik aan het einde zei... ze hadden geen aandacht voor het wereldse leven. Ik zeg niet tegen jullie dat jullie het wereldse leven moeten verlaten... absoluut niet werk. ...studeer, doe je best. Het is goed om een goede functie te hebben. Het is goed om een diploma in hand te hebben. Dat is een goede zaak. Maar vergeet zeer zeker niet het was. Het hiernamaals is het allerbelangrijkste. Het hiernamaals is hetgeen waar het allemaal om draait, beste mensen. Onze vrome voorgangers die hadden geen aandacht voor het wereldse leven. In zoverre dat Hassan al zegt... ...als zij keken naar het wereldse leven... ...qua waarde... Stel het wereldse leven niets voor. Zelfs niet in vergelijking met het zand waarop zij liepen. Dus de waarde van het wereldse leven in hun ogen. was zelfs lager dan de waarde van het zand waarop zij liepen. Moet je je voorstellen. Zo waren onze vrome voorgangers. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, soms, jullie weten, hij had niets te eten. En soms had hij niet eens voldoende brood thuis. om zijn honger te stillen. Wat kunnen wij zeggen over onszelf? Moet je voorstellen. als wij de koelkast opengooien. Alles wat je hartje maar begeert. ...is in de koelkast te vinden. Soms blijft het daar totdat het eigenlijk bederft... ...en moeten we het eigenlijk weggooien. De profeet had niet eens voldoende brood... ...om zijn honger te stillen... ...zoals Aisha Allah zegt. Dus het is ons gegeven... ...het is een plicht beste mensen... ...om onze Heer te danken... ...voor deze grote gunsten die ons zijn overkomen. Hij heeft ons met allerlei gunsten beschonken. En daarbij hoort ook dat je leeft naar zijn voorschriften. Daarbij hoort ook dat je Allah subhanahu wa ta'ala dankt... ...voor hetgeen wat Hij jou heeft gegeven... In de vorm van daden van aanbidding. Want als je je Heer aanbidt, dat is een vorm van dankbaarheid tonen. Jegens jouw Heer. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te doen behoren tot degene die het makkelijk zullen krijgen in hun graf. En die op de dag des oordeels tot degene zullen behoren die het paradijs zullen bewonen. Naast onze geliefde profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa ilaik.